Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse ex-president Trump is weer terug in Florida. Hij vloog met zijn privévliegtuig vanuit New York... waar hij gisteren voor de rechtbank werd gedaagd. Er worden 34 strafbare feiten ten laste gelegd. Trump heeft niet schuldig gepleit tegen alle aanklachten. Eenmaal terug in Mar-a-Lago hield Trump een toespraak voor zijn achterban... waarin hij fel uithaalde naar zijn aanklagers. Bij rellen rondom de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem zijn zeker zeven Palestijnen gewond geraakt. Dat zegt de Palestijnse tak van hulporganisatie Rode Halve Maan. De Israëlische politie bestormde de Heilige Tempelweg afgelopen dag... waar op dat moment moslims bijeen waren. Volgens Israëlische media kwam de politie vanwege geweldsincidenten. Vanuit Gaza zijn als vergelding raketten afgevuurd op Israëlisch grondgebied. De spanningen tussen Israël en de Palestijnen heeft dit jaar al aan zeker 170 mensen het leven gekost. Excuses van topman Lehmann van de Zwitserse bank Credit Suisse tegenover boze aandeelhouders. De bank werd onlangs overgenomen door concurrent UBS op gezag van de Zwitserse Centrale Bank. Maar de aandeelhouders werden daar niet bij betrokken. De verwijten waren dan ook niet mild. Jarenlang wanbeheer, schandalen en vertroebeling. De aandeelhouders zijn hun geld kwijt. Eieren zijn in de Europese Unie nog nooit zo duur geweest als dit jaar, dat zegt het CBS. De afgelopen 12 maanden steeg de prijs gemiddeld met een derde. Dat komt door dure kippenvoeding en de vogelgriep. Daardoor zijn er een stuk minder kippen. In Nederland steeg de prijs met een kwart. Maar bijvoorbeeld in Tsjechië zijn eieren twee keer zo duur geworden. Het weer. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen weer volop zon, maximaal 12 graden. Richting het paasweekend schijnt ook nog regelmatig de zon. Maar trekt er ook nog af en toe een bui over.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 A path to make it through. Don't know if we could ever change. We'll never change. When you. Goed. Kill. Oh. Sure. Ja. Sure.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 ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou het laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet fijn was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was zou ik Zou het laten zien dat ik trots was, toen kees dat ik je niet bij les was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Als ik goed was, zou ik frikken tot je los was Op tenminste wat dichterbij zijn, met een poging tot al blij zijn Als ik goed was, dan zat ik aan die tafel En dan deden we dit samen, waarom doen we dit niet samen, niet samen zou het laten weten als ik echt was, echt was. Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens.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 Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.